10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De provincie Groningen heeft een brandbrief gestuurd... naar de Duitse deelstaat Nedersaksen die aan Groningen grenst. Als het aan Groningen ligt, komt er langs de grens in Duitsland... een bufferzone van 2 tot 5 kilometer... waarin geen megastallen mogen worden gebouwd. Het gebeurt nu wel en veel Groningers klagen over stank, lawaai... en gezondheidsproblemen. De provincie wijst erop dat de bouw van megastallen in Groningen is verboden. Andrew Marr, de belangrijkste politieke commentator van de BBC... ligt in het ziekenhuis na een beroerte. De journalist van 53 werd dinsdag opgenomen nadat hij niet lekker was geworden. Naar omstandigheden gaat het goed met hem. Het ziekenhuis zegt dat hij goed reageert op de behandelingen. Gastpresentatoren nemen de komende tijd de programma's van Marr over... zoals hun politieke zondagochtendprogramma. In de Amerikaanse staat Texas is een Brit veroordeeld voor handel met Iran hij kreeg 33 maanden cel. De zakenman heeft geprobeerd aan onderdelen voor raketten te komen om die door te verkopen aan Iran. In november bekende de man van zijn 65 schuld in ruil voor de garantie dat hij een deel van zijn straf mag uitzitten in Groot-Brittannië, dichter bij zijn zieke vrouw. En de Zweedse justitie is op zoek naar twee Britse knoflooksmokkelaars. Ze zouden voor meer dan 10 miljoen euro aan invoerrechten hebben ontdoken. Knoflooksmokkel is een uiterst lucratieve zaak. In China kost knoflook bijna niets. De EU heeft bijna 10 invoerrechten op Chinese knoflook... plus een extra bedrag van 1200 euro per 1000 kilo. Dat doet de EU om de eigen markt te beschermen in onder meer Spanje. Op één container kunnen smokkelaars zo'n 25.000 euro verdienen... Onlangs werd in Groot-Brittannië een man veroordeeld tot zes jaar cel voor knoflooksmokkel. Hij had er ruim 2,5 miljoen euro meer verdiend. Het weer, lokaal een misbank bij ongeveer 3 graden. Morgen in de middag meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio e. Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond. In, in, in, in Nederland pardon, kunnen wielrenners die uh, opbiechten doping te hebben gebruikt, rekenen op strafvermindering en het behoud van hun baan. Zoveel werd uh, vandaag duidelijk. En in de Verenigde Staten kondigde Oprah Winfrey een groot interview aan met Lance Armstrong. Hij zal volgende week donderdag op dezelfde stoel zitten als Marion Jones in 2008. I remember crossing the line. en mijn moeder. En mijn familie. Gewoon de pride in hun ogen. En je dat niet En ook hebben we een gesprek met Steven de Jong. Hij gaf toe doping te hebben gebruikt als wielrenner en werd direct ontslagen als ploegleider bij Sky. Nou ja, je hebt niks. Je hebt niks. Je staat op straat. En uh, ja, wat nu verder? Ja, soms denk je ook wel eens van ja. Het is wel goed om eerlijk te zijn. Ja, maar we waren in Tialf bij de Russische schaatser Ivan Skobrev. Hij denkt een kans te hebben tegen Orans, Matadoren Sven Kramer en Jan Blokhuizen. 1500, 500, it's normal. I can beat them easily, I think. Not easily, but I can beat them. Ja, we bellen dit uur ook nog met Gert-Jan Verbeek. Hij is met AZ op trainingskamp in Turkije. Schoon schip er worden gemaakt. De Nederlandse wielerwereld is er klaar voor. Blanco, Vakansolei, Argos en de KNWU willen renners de kans geven hun dopingverleden op te biechten. In ruil daarvoor krijgen ze strafvermindering en behouden ze hun baan. Dan Luijks, manager van vakantieleid DCM, weet wat er is afgesproken. Wij willen eigenlijk een stukje een voorbeeld stellen... Uh, hoe wij tegen de wielersport aankijken en tegen het verleden aankijken... maar ook maatregelen voor de toekomst. Daar zullen we volgende week uh, op antwoorden. Uh, volgende week zullen we ook uitleggen hoe we met het verleden om willen gaan... en hoe we met de toekomst omgaan. En verder wil ik daar vandaag niet te veel over zeggen... want dat willen we in gezamenlijkheid doen. De lijn Sky... Die wordt niet aangehouden. Het is niet zo dat als renners gaan bekennen dat ze dan uh, ja, ontslagen worden dat ze hun baan kwijt zijn. Wij vinden dat we op dit moment uh, de weg in moeten gaan dat de onderste steen boven komt. Dat kun je alleen maar bereiken door uh, compromissen te sluiten. Uh, en door die aan te bieden hopen wij dat we achter de precieze waarheid komen. Ondanks het feit dat het voor ons bestaan van het team uh, het meeste afspeelt, vinden wij toch dat we uh, mee moeten doen in een totale onderzoek. En dat, dat zullen we ook zeker gaan doen. En we gaan proberen te achterhalen en proberen de renners zo ver te krijgen en inmiddels misschien ook begeleiders zo ver te krijgen dat ze uitleggen wat er in die periode, en we hebben het denk ik over de periode ergens in de jaren 90 tot 2008, 2009, om dat boven water te krijgen. Wat dat betreft wil jij ook de onderste steen boven krijgen, gewoon onduidelijkheid te hebben? Uiteraard. Ik denk uh, als we een nieuwe start willen maken uh, voor, voor deze fantastische sport. En we zitten echt in, in noodweer en het noodweer blijft aanhouden. Dan komen we daar alleen maar uit denk ik als we de steen boven hebben. En uh, dan kunnen we weer vooruit gaan kijken. En ik, ik hoop dat door deze stappen die we nu nemen met de werkgevers van de Nederlandse werkgevers. Uh, dat we daar een hele grote stap naar maken. Het blijft een gevoelig onderwerp hè? Het blijft gewoon heel erg moeilijk. Omdat je uh, in sommige gevallen betrokken wordt in zaken waar je... Niet bij betrokken bent geweest destijds, maar inmiddels wel mee te maken hebt. En ik vind als, als, als werkgever in de sport, want dat zijn we uiteindelijk, uh, moeten we daar uh, op een gepaste wijze mee omgaan en we moeten proberen het vertrouwen van het publiek terug te krijgen. Maar wat ben jij bang dat dat de vertrouwen weg is? Ben je bang dat nou ja, de wielersport op een gegeven moment uh, het slachtoffer wordt van dit hele verhaal? Ja, wat ik heel erg lastig vind is uh, dat we het alleen maar over dat hebben. We hebben het niet meer over fietsen. We hebben het niet meer over de dingen die goed gaan. We hebben het alleen maar over de dingen die fout gaan. En in het verleden zijn er dingen gebeurd die niet. Kunnen. Uh, alleen hebben de bestuurders van destijds uh, niet de middelen gehad om die renners te straffen. Die hebben er destijds voor gekozen, ondanks dat er geen positieve test was, toch renners te gaan schorsen. Nu zitten we dus in die onweer. Dat onweer hebben we zelf veroorzaakt, dat moeten we ook zelf oplossen. Alleen andere federaties, andere sportbonden zijn daar anders mee omgegaan. En ik ben zo bang dat we straks een Pyrrhus-overwinning halen: dat alles boven water is, dat onze sport permanent beschadigd is, dat onze sponsoren weggelopen zijn. En dan hebben we niks meer. Dus ik wil zo graag dat iedereen terugkijkt. Moeten we oplossen, is onze verplichting. Maar we moeten ook vooruitkijken. We moeten ook kijken hoe mooi die sport is. En dan spreek ik uit mijn hart. We moeten de sport niet stuk maken. En ik ben soms bang dat we met z'n allen, en ik wil niemand aanwijzen op dit moment, maar dat we met z'n allen niet de juiste dingen doen. En we, ik wil alleen maar vragen, jongens, verlies het gevoel in je hart over de wielersport. Verlies dat niet. Kijk ook naar voren. Geef mensen ook nog een kans. Daan Luiks van uh, vakantieleid DCM bij de presentatie van vandaag. Daar komen we straks op terug. Eerst gaan we hier nog even over doorpraten met Gio Lippens. Uh, Gio, hoe opmerkelijk is dit initiatief? Um, ja, opmerkelijk. Het, is wel het zit een beetje in de lijn der verwachtingen. Uh, we hebben van tevoren uh, ja, gehoopt dat er in ieder geval iets zou komen. waardoor die renners uiteindelijk makkelijker gaan praten. En, en, en nou, laten we zeggen dat dat initiatief dat nu genomen is door die drie grote Nederlandse profploegen en door de KWU. Uh, dat dat wel een initiatief is... waardoor de renners uh, iets makkelijker nu met een bekentenis zullen gaan komen. Of ze uiteindelijk daardoor definitief over de streep worden getrokken. Ja goed, dat blijft natuurlijk altijd de vraag. Ja. Maar uh, het, uh, het lijkt een beetje een noodzakelijke stap... om in ieder geval uh, die belofte te doen van... oké, okay, renners die iets gaan bekennen worden niet ontslagen. En ja, dat, dat uh, algemeen pardon, zo mag je het niet noemen trouwens... maar in ieder geval een strafvermindering voor daden van voor 2008. Nou, dat klinkt ook wel logisch. Ja, want voor alle duidelijkheid, ze krijgen straf... Alleen wat minder straf dan eh, wanneer ze niet zouden bekennen. Daar komt het eigenlijk op neer. Vergelijk het maar met de, de, ja, de mannen die getuigd hebben in de zaak Armstrong. Op het moment dat je meewerkt aan een onderzoek, in dit geval kun je dat ja. zeggen, dat je dan meewerkt aan een onderzoek, dan ja. krijg je strafvermindering. Ja. Je zei het tot 2008, waarom is die grens daar getrokken? Ik denk dat dat niet uh, geheel toevallig is gebeurd. 2007 was natuurlijk het jaar van de Tour met uh, Mikkel Rasmussen. Uh, Rasmussen die in de gele trui uit uh, die Tour werd gezet door zijn eigen ploeg, door Rabobank. En uh, ja, daarna kregen we natuurlijk dat, uh, dat onderzoek, dat rapport Vogelzang. En ik denk dat men wat dat betreft heeft gezegd... oké, okay, na 2008 zou in ieder geval alles schoner hebben moeten zijn dan uh, voor die tijd. Dus laten ja. we gewoon die periode afbakenen. En vandaar dat er gezegd is, nee, alles wat er nu nog na 2008 gebeurd is... Ja, dan ben je wel uh, zo oerstom geweest of zo, uh, uh, uh, ja, heb je zo vals gespeeld. Dat, uh, dat, dat willen ze dus niet meenemen in die strafvermindering. Ja, uh, je liet het al doorschemeren. Jij bent er niet helemaal zeker van dat er renners nu uiteindelijk toch zullen gaan bekennen, hè? Nou, de kans is groter. Alleen, ja, je moet je afvragen, en dat heb je ook het hele verhaal natuurlijk met, met het Armstrong-verhaal... van renners zullen altijd... En dat lijkt mij ook wel logisch, ze gaan afwegen... wat is het belang? Wat is het hmm. belang voor mij om op dit moment te bekennen? Schiet ik er iets mee op? Uh, kan ik mijn geweten uh, verlichten? Dat, wat voor sommige renners misschien een belangrijke zaak is. Of kan ik daardoor in ieder geval gewoon weer eens een keer... zonder dat ik constant moet omkijken en constant moet oppassen... voor allerlei verhalen, kan ik gewoon aan het werk gaan? Uh, ze weten in ieder geval nu dat ze dus niet ontslagen worden bij die ploegen... als ze daar werken. En, en, en nou ja, dat zal het in ieder geval makkelijker maken. Maar ja, of ze uiteindelijk gaan bekennen, dat, dat zal van iedere renner individueel afhankelijk zijn, maar we weten uit de gesprekken die we hè, ook bij de NOS de afgelopen tijd hebben gevoerd met een flink aantal renners uit die periode dat er beste renners zijn die zeggen van: oké, okay, ik zou eigenlijk graag willen praten, maar ja, op dit moment nog even niet. Hmm. Denk je dat jij en ik dan ook uh, te horen krijgen wat er gezegd wordt? Uh, en niet alleen jij daar was en ik, ik, maar de rest uh, nee, van de uh, het publiek ook. Het ja. is leuk natuurlijk dat wij het weten, uh, maar laten we gewoon even heel simpel stellen. Uh, het publiek moet het weten, uh, de buitenwereld moet het weten. Ja. Want uh, het wielrennen heeft een probleem, um, uh, ook een imagoprobleem. En om dat aan te pakken zullen ze toch echt iets moeten doen aan uh, het beeld naar buiten. En uh, om dat uiteindelijk echt goed voor het voetlicht te krijgen, is het maar beter dat alle feiten van die periode boven water komen. Dat, dat is toch wel een breed verbreid, uh, uh, verbreide opvatting. En ik heb ook wel begrepen uit die commissie. Dat, of uit, uit, uit, uit dat overleg hè, wat er nu is geweest tussen die ploegen en uh, de KWU, dat dat toch ook wel een inzet is om uh, uiteindelijk ook uh, te komen tot uh, de mededeling richting de renners, die uh, uiteindelijk gaan bekennen tegenover die commissie: van jongens, kom ook met je verhaal naar buiten, ja. want uh, daar zijn we allemaal bij gebaat. Maak schoon schip en maak dat ook naar de buitenwereld. Dus eerlijk gezegd, het, het vermoeden dat ik eerst had dat dat allemaal onder een grote kaarsstol op zou blijven en dat daardoor uh, uiteindelijk die bekentenissen, dat wij die allemaal niet te weten zouden komen. Heb ik nu wel langzamerhand het vermoeden dat, dat men toch wel uh, aanstuurt op uh, publieke bekentenissen. Ja. Is dit een, uh, um, een Nederlandse nationale kwestie of is er ook overleg geweest met bijvoorbeeld UCI of die Wereld-Antidoping-agentschap bijvoorbeeld. Is daar contact ja, mee geweest? Het overleggen ze wel degelijk. En, en, en de insteek ook van, uh, laten we zeggen, met name de mensen bij de KNWU. Marcel Winters, hè, de voorzitter van de KNWU, die dit initiatief heeft genomen. Ik weet dat zijn insteek toch wel is dat dit ook internationaal navolging gaat krijgen. Ja. Uh, of nou uh, ineens al die andere landen ook met dit soort commissies komen, dat, dat betwijfel ik toch wel heel erg. Heeft ook te maken met de verschillen in cultuur. Kijk maar even bij ons... Uh, in het zuiden over de grens in België, daar praat niemand over dit probleem. Uh, wij in Nederland doen dat wel. In Duitsland hebben ze dat natuurlijk tot, uh, tot uh, nou ja, bijna in het absurde gedaan. Andere landen zijn er ook wel uh, op die manier mee bezig. Maar het gaat er een beetje om dat men toch wel hoopt dat het een olievlek wordt... waardoor uiteindelijk andere landen er ook mee bezig gaan. En ik denk dat op dit moment... Uh, de KNWU uh, en, en die drie grote ploegen bezig zijn met overleg, met met name UCI, met WADA, van wat voor waarde heeft dat nu ook op het moment dat wij renners horen en wij geven die renners strafvermindering. Uh, kunnen wij dat zomaar doen? Want er moeten nu nog wat puntjes op de i gezet worden. Vandaar ook dat ze pas volgende week uiteindelijk echt met een persconferentie willen komen om duidelijk te maken wat nou precies de manier is waarop ze gaan werken. Goed, laten we het dan gaan hebben over de uh, presentatie van vandaag... Uh, van de vakantseleid DCM-ploeg. Uh, vanmorgen vond het plaats, het komende seizoen wordt het derde jaar... dat de ploeg zich in alle wedstrijden op het hoogste niveau uh, gaat mengen. Daan Luijks kijkt terug om te beginnen op het afgelopen jaar. We hadden inderdaad op sommige momenten een heel moeilijk seizoen. Uh, we hebben ook echt hoogtepunten gekend met uh, bijvoorbeeld de Thomas de Gent in de Giro Dat was natuurlijk voor ons een hoogtepunt in het seizoen. Maar we hebben ook uh, een, een aantal hele moeilijke momenten gehad. Fabio wout Poels in de Tour was, was dramatisch. Dat was dramatisch voor hem, maar ook voor ons. Als, als, als mens, als je daarbij bent, is het verschrikkelijk. We hebben natuurlijk meegemaakt dat Leukmansvalt in Vlaanderen een heel zijn voorseizoen seizoen uh, verder verpest. Dus het is ook moeilijk geweest en inderdaad... Uh, uh, we kunnen geen genoegen meer meenemen om mee te springen. Uh, we, moet, we moeten uh, scoren. Daar doe ik met name op. Hè. Ineens hoor je bij die gevestigde orde, ook al is het dan het tweede jaar in de World Tour, maar toch, uh, er moet gepresteerd worden. Ja, dat, dat hoort bij, dat, uh, bij die licentie bij. Als je bij de Pro hoort, dan moet je jezelf op alle terreinen kunnen laten zien. Uh, dat hebben we geprobeerd. Het is een aantal keer gelukt, maar het is zeker ook een aantal keer mislukt. Dan ga je op een gegeven moment op zoek naar nieuwe renners voor het seizoen. En daar kom je ineens met een aantal renners op te proppen. Hoe zijn jullie bij die renners gekomen? Nou, je hebt een aantal verbeterpunten in het team. We stonden in de Klassiekers op één been. De volder bracht niet wat wij dachten dat hij zou brengen. We zochten daarvoor een vervanger. Nou, die hebben we gevonden in de vorm van Fletcher. Uh, vervolgens hebben we in een ronde werk zochten we gewoon een echte klimmer erbij, zodat we in het hooggebergte iemand hebben die op bij Thomas de Gent blijft op bij Wout Poels blijft, maar op zo'n moment ook zelf kan scoren. Zo zijn we bij Rougano gekomen. En Wat we ook merken als bij lastige aankomsten zochten we iemand die bergop kan sprinten of lastige aankomsten aan kan. En zo zijn we gekomen bij Gregor Bolet. Gregor Bollet is natuurlijk de naam de Sloveen, waar nogal wat om te doen was. Uh, we weten allemaal van het jusada rapport Hij wordt ineens genoemd in een afgetapt telefoongesprek met Bertagnoli. Uh, linken met Ferrari, dat hebben jullie onderzocht? Dat klopt, uh, hij had bij ons getekend en een paar maanden later uh, kwam er een, een, een zinsnede en daar werd hij genoemd. We hebben hem daarvoor ondervraagd. Hij is naar Nederland moeten komen. Hij heeft gesprekken gehad met onze advocaten. Hij heeft verklaringen afgelegd. En Bertanjuli heeft ook een schriftelijke verklaring afgelegd, een afgelegd dat hij niet genoemd is in het dossier. En dat hebben we vervolgens allemaal vastgelegd. En als een van de twee toch niet de waarheid heeft gesproken, is het einde oefening. Maar op dit moment zijn er geen enkele reden om niet met hem verder te gaan. En het is natuurlijk wel jammer dat zijn naam daar is gevallen. Ja, wat heb jij één moment overwogen, uh, we zien er maar van af, uh, ja, gezien alle commotie die er natuurlijk ontstaat over dat hele USADA-rapport ook. Ja, het uh, heeft natuurlijk heel veel invloed, alleen naar Nederlands recht is dat niet zo simpel. Uh, je bent een arbeidsovereenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd, voor één jaar. Uh, hij het getekend, uh, uh, medisch gezien, want we hadden hem al uh, door de mangen genomen, was er uh, uh, niks aan te merken. Dus ja, als dan alle ontlastende uh, verklaringen daar zijn, ja, dan kun je als uh, werkgever helemaal niks meer. En dat willen we op dit moment ook niet, tot er nader info is. Jij bent verantwoordelijk voor een wielerploeg. Krijg jij ook signalen om je heen, bijvoorbeeld van sponsoren, dat dat lijntje heel dun is? Op dit moment is het zo uh, dat je natuurlijk op straat, iedereen die weet dat je iets met fietsen hebt, uh, kun je dingen uitleggen. Daar hebben we allemaal mee te maken, denk ik. Daarnaast zijn onze sponsoren uh, nog steeds in vertrouwen, hebben ze pas een interview gegeven dat ze veel vertrouwen hebben in de wielersport. Aan de andere kant, de contracten lopen af. De heeft getekend een intentieverklaring voor de jaren 2014 en 2015. Uh, ze kunnen zeggen, we hebben onze ambitie al behaald in die vijf jaar. Want we zitten inmiddels al drie jaar aan de Pro Tour. Dat is veel meer dan dat we gehoopt hadden. Uh, en ja, dit draagt niet bij om enthousiast te worden voor de toekomst. En ik denk echt dat we moeten gaan proberen, willen we de ploegen in stand houden, uh, dat er ook weer een stukje enthousiasme komt en dat we ook weer vooruit gaan kijken. Ja, Daan Luiks van vakantieleid DCM. Um, Guilip is nog steeds aan de lijn. Als je hem zo hoort praten, dan zijn ze met die, met die buitenlanders... nog niet echt helemaal tevreden, heb ik de indruk. Om ze, ze zacht gezegd Hoe ja, kijk jij er tegenaan? Ja. Nou ja, ze hebben natuurlijk de pech gehad hè, tussen aanhalingstekens. Het verhaal van uh, Gregor Bole, wat, wat Luiks net ook uitlegde. Hè, de renner die dus genoemd was uh, in dat USADA-rapport. Mm. Uh, ze hebben hem dus inderdaad gevraagd, van, joh, klopt er iets van? Hij zegt uh, van nee. En ook uh, de man die in dat uh, verhaal betrokken was, Bertagnoli... die heeft ook een uh, verklaring afgegeven dat hij Bole nooit genoemd heeft. Dus kortom, daar was de kous mee af... Maar het is wel duidelijk uit de woorden van Luiks dat ze daar gewoon niet echt heel gelukkig mee zijn. Uh, het contract was al getekend, maar goed, laten we zeggen... op dat moment konden ze niet zomaar besluiten van... we verscheuren het contract en we zetten die renner op straat... want we vertrouwen hem niet helemaal. Ja, en dan kom je natuurlijk automatisch weer bij... wat er een aantal jaren geleden is gebeurd. Uh, Ricardo Rico, uh, Ezekiel Mosquera, allemaal uiteenlopende verhalen. Maar laten we zeggen, nou, ja, daar, hebben, daar hebben ze inderdaad... even geen gelukkige hand in gehad. En uh, ja, daar ligt blijkbaar ook toch nog wel een open zenuw bij... Uh, met name Daan Luijks die altijd al die onderhandelingen heeft uh, moeten voeren. Want hij voelt natuurlijk ook wel aan dat uh, op het moment dat daar heel veel over gesproken wordt... en dat uh, uh, daar een hoop gedoe om is, dat die sponsor, hè, want hij geeft het net aan... Vacan Soleil heeft dan weliswaar een intentieverklaring afgegeven... van we gaan door tot en met 2015, maar de handtekening staat er nog niet. Dus het is ook wat dat betreft een beetje wankelevenwicht. Ja. Um, drie jaar uh, is Vacan Soleil DCM nu op het hoogste niveau, in het peloton. Wat voor positie hebben ze daar nu? Een uh, ja positie, uh, ja. Ze ze ze doen het beter in de, de hiërarchie bedoel ik dan, en... hè? Ja, maar ze doen het beter bijvoorbeeld dan, dan hun budget zou rechtvaardigen. Dat was wel grappig. Daar hebben we Luiks natuurlijk ook naar gevraagd. En uh, hij zit ongeveer op een 2 vijfde, zegt hij, ongeveer van de budgetten van de hele grote ploegen in de World Tour. Uh, dan, dan komt hij zelf met een bedrag van 25 miljoen euro aan dat echt de grote ploegen, de hele grote ploegen, mogen uitgeven. Nou, hij kan ongeveer 10 miljoen uitgeven. En zegt hij dan, leg dan eventjes de uitslagenlijst van vorig jaar ernaast. Nou, dan hebben we het helemaal nog niet zo slecht gedaan met die ploeg. He, maar laten we zeggen, het is, het is een middenmotor in het, in het internationale veld. En ja. Uh, ja, ze hopen dat, wat dat betreft, hopen ze dit seizoen uh, daar weer wat bovenuit te komen. Want laten we eerlijk zijn, de ambities zijn uh, behoorlijk hoog uh, inmiddels uh, gesteld. Uh, ze hebben toch uh, gezegd: er moet een top 10 notering komen in een grote ronde, Giro Vuelta of Tour. Er moet een podium plaats komen in een van de grote klassiekers. En ze willen in elk geval één keer bovenop het podium staan in een wat kleinere etappekoers die op die kalender van de World Tour staat. Dus dat zijn nog al uh, behoorlijk hoge verwachtingen. Ja, nou we moeten kijken hoe het uh, hoe het afloopt uh, dit uh, komend seizoen. Dat, uh, nou, hoe lang duurt het nog? Een klein maandje ongeveer. Dat echt Ja, voordat het echt begint. Ja, laten we, we. We hebben altijd meerdere seizoenen natuurlijk. Op dit moment wordt er al gefietst in Australië. Straks krijgen we de Tour Down Under. De renners, de renners van Vacanzo maar ook die andere renners, die vertrekken morgen inderdaad allemaal richting Australië, die daar gaan rijden. Maar ja, aan de andere kant, voor ons begint het seizoen toch meestal pas op het moment dat er op Vlaamse bodem voor het eerst gekoerst wordt. En dat zal op 23 februari zijn met de omloop, het nieuwsblad. Dan gaat het echt beginnen. Goed, dankjewel. Um, doping en uh, wielrenners zijn bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. En de statement over de hier wellicht. Steven de Jong die bekende onlangs bij uh, Team Sky dat hij als renner doping had gebruikt. Dat kostte hem onmiddellijk zijn baan als ploegleider. En dat had zijn weerslag op het hele gezin. Steven de Jong. Ja, een impact natuurlijk. Ik uh, ben mijn baan kwijtgeraakt. En uh, ja, dan spring je eigenlijk in het diepe. Want uh, je zit zonder werk. En uh, ja dan moet je het verder, verder gaan uitzoeken en een nieuwe weg gaan uitstippelen. En, en reacties? Uh, ja, een hoop negatieve reacties natuurlijk van, uh, van fans. Maar ook een hoop uh, ja, toch positieve reacties. Van wie waren de positieve reacties? Uh, nou ja, van mensen uit mijn directe omgeving. Veel positieve reacties gehad. Uh, en. Uh, uh, Kees Priem bijvoorbeeld, die, uh, nou ja, die had ik eigenlijk al jaren niet meer echt gesproken... ...maar die bood me aan om een aantal cursussen te gaan doen op coachingsgebied. Dus dat, uh, dat was toch wel heel prettig, want dan had ik wat afleiding. Dus je oude ploegleider Kees Priem ontfermde zich ineens weer over jou? Ja, ja, ja hij zegt, uh, luister Steve, nu ben je eerlijk geweest, dan word je eigenlijk gestraft. Hij zegt, uh, dat verdien je niet. Hij zegt, uh, hij zegt, ik weet wel wat dingen voor je, dus uh, toen hebben we samen gezeten. Wat ga je doen? Ik heb al een aantal cursussen gedaan en uh, er komt nog een uh, aantal dingen aan... waarmee ik, uh, waarmee ik doorga sowieso, ja. Okay. Uh, dan even over de negatieve uh, reacties. Uh, jij zegt van fans. Uh, waar bestaan die reacties dan uit? Ja, uh, weet je wel, gewoon uh, ja, de klootzak en bedrieger en uh, dit soort dingen. En, ja, weet je het, uh, die periode dat ik dat gedaan heb... Ja, toen was er een beetje een normvervaging in het peloton, denk ik. En ik koos ervoor om toen uh, mee te gaan. En, uh, met het peloton, zeg maar. Nou ja, met meerdere van mijn collega's. En ja, uh, dan jaren later ben je eigenlijk eerlijk. En dan kan je natuurlijk ook wel negatieve reacties verwachten. Maar het doet, het doet, wel, uh, het doet wel zeer. Zeker als je dingen leest zeg maar, waar je helemaal geen. Uh, hoe noem je dat? Ja, waar je, je helemaal niet in kan plaatsen, zeg maar. Dat je denkt van, ah ja, zo'n slecht persoon ben ik ook niet. Dat is, dat is lastig. Ja. En uh, vanuit uh, je oud-collega's, dus de, uh, de mensen met wie je hebt uh, gereden in het peloton... heb je daar nog reacties van gehad? Ja, nee. Ik heb zeker reacties gehad. En uh, een hoop die belden van, joh even knap wat je gedaan hebt... En, uh, Hopen dat je snel een nieuwe baan vindt en dit en dat. En, uh, ja, een aantal zijn er ook heel stilgebleven. Dat, uh, dat geef ik ook toe. Uh, valt je dat zwaar? Valt je dat tegen van die mannen? Uh, aan de ene kant valt me tegen. Aan de andere kant uh, begrijp ik ze ook wel. Uh, Sommigen zijn nog werkzaam in de wielersport. Sommigen hebben ook een gezin die, uh, die ze moeten onderhouden. Ja, aan de ene kant begrijp ik ze ook wel. Als je nou kijkt naar de krant van vanochtend, dan gaat het over het, het eventueel opbiechten van, van dit soort praktijken bij de commissie van de KNWU. Dan wordt er gezegd, je kunt op strafvermindering rekenen op het moment dat het voor 2008 gebeurde. je raakt je een baan niet kwijt. Ja. Als je dat leest, wat is dan je eerste reactie? Nou, Ik denk dat ze een hele mooie voorwaarde hebben, dat ze hun baan niet kwijtraken. Ik denk dat uh, dat, dat uh, de grootste angst is bij velen. En uh, zeker in deze moeilijke tijd natuurlijk. En ik denk dat dat wel ja, een opening biedt... voor sommige renners om een uh, bekentenis te doen misschien. Ben jij bent je baan kwijt? Ik ben mijn baan kwijt, ja. Dus, uh... En die krijg je ook niet meer terug bij Sky? Nee, die krijg je bij Sky niet meer terug, nee. nee. Dus. Maar, maar dat wist ik, hè. Ik kijk, had toen ook voor kunnen kiezen om mijn mond te houden. En, uh, maar daar heb ik een goed gevoel bij. Dus... Dat wist ik, ja. ja. Zie je nog een weg terug in de wielersport? Ja, dat is er zeker. Ik heb uh, ja, de laatste dagen nog een redelijk uh, goed gesprek gehad met, uh, met een ploeg. En uh, ja, dat biedt zeker opties. Maar ja, vooralsnog is er nog niks getekend, dus kan ik er ook weinig over zeggen. Maar de kans is groot dat je terugkomt. Ja, die kans is aanwezig, ja. En uh, nou ja, uh, daar hoop ik ook op. Ja. Enorm, ja. Maar dat is dus een ploeg die jou de, tw uh, de beroemde tweede kans geeft. Hè? Iemand die je be uh, bekend heeft uh, en dan vervolgens uh, krijg je, die, je je tweede kans. Ja. ja. Dus uh, ja, mocht dat doorgaan, dan, uh, dan ga ik heel blij ermee zijn natuurlijk. En uh, ja, het komt toch wel uh, door de naam die ik de afgelopen drie jaar heb opgebouwd in, uh, in het wereld bij Sky. Dus uh, ja, laten we hopen dat het balletje de goede kant uh, oprolt. En hoeverre het feit dat je hebt uh, bekend, opgebiecht, uh, uh, is dat nog een factor geweest in al die besprekingen? Uh, daar is zeker over gesproken. En uh, het, werd, uh, ja, het werd enorm gewaardeerd dat ik, uh, ja, dat ik het heb opgebiecht En uh, nou, ze begrijpen ook de situatie toen, die jaren. Dus uh, wat dat betreft is dat geen probleem. Denk jij dat na jou nog meer mensen uh, openheid van zaken zullen gaan gaan? Ik denk onder deze voorwaarden die ze nu scheppen... Ik denk wel dat de mensen open zijn, openheid van zaken gaan geven. Ja. Dat denk ik wel. Ja. Het zijn in ieder geval voorwaarden voor mensen die, ja, die, uh, die te doen zijn. Denk ik. Als jij weet dat je je baan niet verliest... En, uh, ja, en ik weet niet in hoeverre dit uh, publiek bekend wordt... Of, uh, want dat staat er allemaal niet in, in dat artikel natuurlijk. Maar dat staat... nou ja, ik heb Winters wel eens horen zeggen... of nee, Herman Ram, geloof ik, dat, dat, dat ze uh, anonimiteit ook kunnen garanderen? Nou ja, dan, dan zie ik zeker uh, uh, geen reden dat andere renners ook uh, uit de kast komen. Laat ik het zo maar zeggen. Want ja. ja. <laughs> zo voelt het wel Nou ja, ik, ik heb er nu een goed gevoel bij, bij wat ik gedaan heb. Uh, vlak nadat ik ja, uit Londen terugkwam en niet thuis kwam, ja, toen heb ik er wel eens anders over gedacht ook. Van, ja, misschien had ik maar beter mijn mond kunnen houden. Want, uh, ja. Wat? Nou ja, je hebt, niks. je hebt niks, je staat op straat en uh, ja, wat nu verder? En dan is het december en dan gaan de ploegen op, op trainingskamp en dan, ja, dan wordt het toch wel krap tijd om een, uh, een andere ploeg te vinden. Dus uh, ja, Soms denk je ook wel eens van ja, het is wel goed om eerlijk te zijn. En dat denk je nu? nu, nou, ik, heb er nu ik heb er nu echt goed op Luister, ik heb, ik heb gezegd wat ik, uh, wat ik moest zeggen. En, ik kan nu verder. En als mensen op mij afkomen en nu vragen van ja, heb je doom gebruikt, dat hoeven ze niet meer te vragen. Want dat is nu wel bekend in heel Nederland. Denk ja, Steven de Jong. En dan uh, uh, ja, de man waarvan we eigenlijk uh, allemaal verwachten, misschien toch wel min of meer dat hij binnenkort uh, toch gaat bekennen. Lance Armstrong, de gevallen koning, ja, was de afgelopen maanden regelmatig onderdeel van het nieuws. Maar ondanks alle beschuldigingen hield hij ze kaken stijf op elkaar tot volgende week donderdag. Dan gaat hij te biecht bij Oprah Winfrey. Anderhalf uur en alles mag worden gevraagd, werd er uh, expliciet bijgezegd. Maar dan vraag je je af, waarom nou uitgerekend bij Oprah? Tim Overdiek, goedenavond. Hey, goedenavond, Robert. Uh, jarenlang in de Verenigde Staten gewoond. Uh, ja. Jij uh, hebt echt, zegt echt, alles af om Oprah maar te kunnen zien. <laughs> <laughs> uh, ja, oud-correspondent, laten we dat ook vooral niet vergeten. Uh, waarom heeft Armstrong voor Oprah gekozen, denk je? De eerste plek is opera... Persoon bij wie je, zoals je al zei, te biecht kunt gaan... zonder dat je per se volledige technische bekentenissen hoeft af te leggen... want die vragen natuurlijk zullen worden gesteld. Maar bij haar zou je nog kunnen wegkomen dat je bekent... zonder dat je precies vertelt wat je gedaan hebt. Mm. Dat is één reden dat hij op die manier een rustig interview zou kunnen doorstaan. Juridisch verantwoord bekennen, daar komt het eigenlijk op neer. Nou ja, kijk maar naar het persbericht... wat vandaag op de website staat van Oprah Winfrey, de Winfrey Network. Daar staat heel... Heel nauwgezet wat er gaat gebeuren een, een no-holds-barred interview... waar alles wordt gevraagd naar het vermeende dopingschandaal... naar de beschuldigingen dat hij zou hebben valsgespeeld... en naar de aanklacht dat hij zou hebben gelogen over dopinggebruik... Daar staat dus niet in dat hij gaat bekennen. Dit is een tekst al die aangeeft dat advocaten over en weer van Armstrong... maar ook van Oprah Winfrey zelf met elkaar al hebben onderhandeld over wat... op welke manier nu alvast kan worden gezegd zonder aan te geven dat het een bekentenis wordt. Ja, maar goed, ik kan me ook voorstellen dat ze expres natuurlijk niet in dat persbericht hebben gezegd... dat hij gaat bekennen, want uh, ja, ik bedoel, uh, snap je, de, de, de mensen moeten wel getriggerd worden om te gaan kijken gaat natuurlijk uitkijken naar een soort bekentenis... die moet gaan komen van deze man. Want de grote vraag is natuurlijk, hoe kan hij blijven ontkennen tegen Oprah Winfrey wat er allemaal op zijn pad is gekomen de afgelopen tijd. Ze kennen elkaar eh, vrij goed. In 2004 heeft, hij haar, eh, heeft zij hem geïnterviewd voor de Oprah Magazine. Ik heb het er vanavond nog even op teruggelezen. Nou, het was ook een heel slap interview. Als, als journalist zeg ik dat natuurlijk. Hè. Een softball interview waarbij vooral werd gesproken over zijn kanker, over zijn scheiding in de tijd, over de relatie die toen net was opge, opgestart met Sheryl Crow, waarbij hij heel nadrukkelijk werd geportraiteerd. Als een overlevende, als een survivor. Iemand die met het fietsen zijn comeback werd gemaakt. In dat interview werd met, met geen woord gesproken over doping. Oh. Hoe gaat dat nou over het algemeen bij uh, zo'n groot aangekondigd interview met, uh, met Oprah, met al die celebrities? Wordt word dan de vragenlijst bijvoorbeeld uh, gemaild van nou ik ben van plan om dit te gaan vragen? En dan wordt er dan in gestreept, weer terug gemaild van dat wil ik niet, dat wil ik wel. De afspraken in dit geval, ook met grote sterren, wordt er over gesproken. Wat zijn, wat zijn onderwerpen waar je niet naar mag vragen? En als je dan zeggen: ik ga er toch naar vragen... dan wordt er onderhand over welke manier ga je dan uh, die vraag stellen... en welke vraag kun je dan absoluut niet stellen. Of als die vraag toch wordt gesteld, wat voor antwoord kun je, kun je dan verwachten? Daar wordt heel nauwgezet uh, naar gekeken... en dat zal met, uh, met Lance Armstrong uh, niet anders zijn. Uh, eerder in de uitzending hoorden we een fragment van het interview van Oprah Winfrey met Marion Jones heb ik vanavond ook nog eens even teruggekeken. Nou, die komt daar gigantisch makkelijk weg. Ze wordt geloofd op haar woord als Marion Jones zegt dat ze dacht dat ze vitamines slikte, dat ze supleties kreeg toegeschoven door haar trainer, terwijl toch... Er keihard was vastgesteld dat ze gewoon uh, willens en wetens doping had gebruikt. Uh, ze is uiteindelijk veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. Niet vanwege een bekentenis, niet vanwege uh, een interview met, uh, met Oprah Winfrey waar, waar de waarheid naar boven kwam, maar wegens mijn eet. En dat is natuurlijk iets wat ook heel gevaarlijk op de loer ligt voor Lance Armstrong. Zorg ervoor, dat zal het advies van zijn advocaat zijn, dat wat je zegt voldoende moet zijn om voor de kijker, vooral de Amerikaan die hem nog steeds ziet als uh, kankeroverlevende, uh, voldoende is om te zeggen... van oké, okay, deze man heeft een fout gemaakt, maar doe het op zo'n manier... dat je één, niet juridisch in de problemen komt... en twee, de sympathie kunt winnen en die kun je natuurlijk verdienen en krijgen... en ook verwachten bij Oprah Winfrey. Ja, klein traantje. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. Ja, ja. Um, het is een niet een rakelijk aspect. Even niet te vergeten... De Oprah Winfrey Network is een joint venture met Discovery Communications. Discovery Channel, de sponsor van Lance Armstrong in 2005. Een niet onbelangrijk zakelijk detail die ook een beetje aangeeft... waarom Lance Armstrong ervoor kiest om bij Oprah Winfrey te gaan zitten. Ook een zakelijk aspect wat ook op de achtergrond natuurlijk meespeelt. Ja, ja zakelijk ook zo, zeker voor Oprah Winfrey natuurlijk... want die kan die publiciteit nu wel gebruiken. Um, maar jij je, je, suggereert je nu dat hij echt heel veel ervoor betaald uh, krijgt? Bedoel je dat te zeggen? De, de, zakelijke belangen spelen wel. En hij moet natuurlijk ook heel nadrukkelijk kijken naar wat op dit moment nog zijn zakelijke perspectieven zijn. Sponsors hebben afgehaakt, er wordt druk op hem uitgeoefend vanuit de Livestrong Foundation van Kom met een soort bekendings. Kom met je verhaal. Blijf je niet verschaderen, want dit doet niet alleen jezelf schade aan... maar ook al die, uh, die instanties die hij de afgelopen tijd heeft, uh, heeft gedoeld. En dat zijn uh, gesteund. En dat zijn natuurlijk de zakelijke belangen die uh, ook niet uit het oog moeten worden verloren. En vandaar dat ook een, een keuze voor Oprah Winfrey en voor haar network... die een zakelijke band heeft met zijn voormalige sponsor ook een rol van betekenis speelt. Het is niet live. Is dat nee. gebruikelijk bij dit soort... Uh... Grote interviews? Of is het, dus geef dat aan wat de gevoeligheid is, een van de ja. twee. Nou, dat is ook een van de voorwaarden, neem ik aan, van zo'n advocaten... om te zeggen van, dit gaat natuurlijk niet live gebeuren... waarin je niet helemaal de regie kunt hebben over wat er gebeurt. Dit wordt uh, bedacht, uitgewerkt en uh, opgenomen. En nadien kunnen de advocaten er naar gaan kijken met een soort clausule. Maar dat is, dat is een beetje gisteren, dat weet ik niet zeker. Waarbij ze kunnen zeggen van, nou, dit is een, iets wat hij niet had willen zeggen... niet had bogen zeggen, en daar kan dan in geknipt worden. Ondanks uh, de aankondiging dat zij alles mag vragen wat ze wil. Hoe belangrijk is de slotconclusie van van Oprah Wintry? Um... Voor, de, voor de Amerikanen, voor het beeld richting, uh, de, richting de Amerikanen. Winfrey aan het eind van het gesprek, van het gesprek de camera rechtstreeks inkijkt En dat, dat heeft ze altijd gedaan na een interview. En dan tegen de kijker zegt, nou dit is wat ik geloof. En als zij dan zegt, ik geloof dat deze man fout heeft gemaakt. Maar hier zijn schuld heeft, heeft aangekondigd en gezegd dat hij spijt heeft. Als zij dat op haar manier, wat zij ook alleen maar op één manier kan hoor. Als zij dat kan duidelijk maken, dan, ja, dan is die, die vergiffenis van het Amerikaanse volk wel heel snel en makkelijk dichterbij aan het komen. Ja, ik zie het al voor me. Twee keer thank you zeggen en dan bij de tweede keer... met de rechterhand richting zijn linkerhand. <laughs> en dan een uitzoom en dan Oprah Winfrey. Eh, de, slot, de, hè, de slottiteltjes eroverheen. Zie jij dat ook niet voor je? Uh, het, uh, het is Amerikaanse televisie en daar hoort hm. dit allemaal... feilloos bij, inderdaad, Robert. Goed. Dankjewel, uh, Tim Overdiek, voor jouw uh, bijdrage... wat betreft de lensarmstong. Volgende week, donderdag, midden in de nacht... wordt het uh, uitgezonden in de Verenigde Staten.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 To keep it gonna hang around En our house. Het is zeven minuten over half elf. We gaan eens even kijken naar de Turkse Belek of het Nederlandse Belek, zo u wilt. Want vier Nederlandse clubs hebben daar hun trainingskamp opgeslagen. PEC Swolle, Erik Les Willem 2 en AZ. De trainer aan de lijn, Gertjan van Beek. Goedenavond. Goedemorgen. Hoe gaat het daar? Ja, nou ja. Dus zijn, uh, zijn eigenlijk uh, in de Hollandse omstandigheden, magvoorst en uh, vrij kritisch overdag, van wind. Het enige voorbeeld is dat hier de zon schijnt, maar wel, uh, wel, uh, wel koud. Voor uh, het publiekse begrippen. Oh, nou, en terwijl je nog twijfelde of je wel moest gaan, maar dat had geloof ik, meer met het tijdstip te maken van de vlucht. Maar heb je er een beetje spijt van nu, hoor ik in je stem uh, doorklinken dat je bent gegaan? Nee, dat is in de omstandigheden hier prima. Dat koud, bij wij als als, als, als, als en Hollanders zijn er wel aan gewend aan deze temperaturen. En hetzelfde uh, is prima. Hetzelfde is prima. Uh, dus we hebben niks te klaar. Het eet is goed. En uh, we zijn mooi, uh, een mooi uh, bij elkaar en uh, dingen bespreken en uh, goed door met de punten zetten zo zeggen. Wat wordt er zo al besproken? Het uh, gaat over de speelwijze, het gaat over doelstellingen. Het uh, gaat over de rol die, die er heeft binnen het Elftal. En, uh, en verder maken we wat, uh, wat afspraken voor de komende tweede helft. Ja. Wat is de doelstelling bijvoorbeeld? Nou ja, we hebben onze doelsel moeten herzien, dat doe je niet zo snel. Alleen, een doelstelling moet realistisch zijn. We hadden een doelstelling voor dat Willem een land met vertrokken, hadden we gezet op bdl duur. 4. Die zijn nu te ver weg, dat is niet meer realistisch. En ja, de uitdaging moet nu zitten in het halen van de play-offs. En de beker, daar doen we in de kwartierhalen nog volop mee. Het gelooft zich in het bos uit en we willen graag de beker winnen. Ja, kan ik me voorstellen. Het verschil met de bovenste vier is inmiddels 19 punten. Dus dat is inderdaad reëel om dan je te concentreren op de play-offs... en te kijken wat daar verder nog van komt. Vanmiddag hebben jullie gespeeld tegen Grutter, moet ik zeggen. 3-2. Tevreden over hoe het gegaan is? Ja, de, de, kijk, Ik heb daar hebben we gespeeld uh, uh, drie keer met een, een, een andere team samenstelling, drie dus keer een half uur. Uh, Dat maakt ook anderhalf uur. En uh, dus die iedereen heb ik uh, volledig willen belasten. Nu al, behalve uur het uh, VS kan. Uh, dus doe ook ik een fysieke achtergrond. En uh, daarbinnen hebben wij uh, naar boven geprofesseerd. En bijna uh, zijn we ook al zin naar uit de bus gekomen. Dat is altijd goed voor zelf. Ja. Uh, uh, volgende week uh, begint de competitie met een thuiswedstrijd tegen uh, Vitesse. Dat is gelijk een uh, pittig duel. Uh, hoe kijk je tegen die wedstrijd aan? Ja, nou, uh, het is natuurlijk even uh, afwachten uh, hoe je uit de trainingskamp komt en, en volgende week herstelt. Dat heb je een week de tijd voor, kom de zondag terug. Hetzelfde geldt voor Vitesse. Uh, ja, Vitesse is wel een van zijn smaakmakers uh, kwijt. Uh, die, die mensen uh, aan de Afrika-cup. Dus dat, dat zal een voordeel kunnen zijn. Alhoewel wij uh, uit bij, bij Vitesse gewonnen hebben. Een van de wedstrijden die we uit is te winnen. Maar dat was uitgekregen tegen Vitesse hebben we misschien al onze beste wedstrijd gespeeld. Het ja. is een dus, uh, hele andere stof ligt uh, het spel voor Vitesse ook wel. En uh, ja, wij hopen natuurlijk een goede start te maken in uh, het eerste uh, met de tweede zelf. Ja. Hoe laat vlieg je terug eigenlijk? Wij vliegen op muziek. Het tijd terug om 12 uur uh, s middags. Dus we zijn mooi tijd in Nederland. En, uh, we kunnen nog een, een keer uitlaten, want ze gaan echt heel wat vrij. Kijk, Om dat is zien... ja. uh, goed geregeld, dat komt goed uit. Ja, dat is goed geregeld. Tot slot nog even. Um, kom je veel zaakwaarnemers tegen? Is er nog enige reuring wellicht uh, wat betreft je selectie? Maar her naar uh, Twente Gouwe Leo komt dus niet van Heerenveen, heb ik begrepen. Kali wordt genoemd van, uh, van Utrecht. Ja, stel een vraag. Wat u uh, bij, bij hè, als techniciteur stuurt natuurlijk ook mee. En vandaag heeft hij voor het eerst gemerkt dat er um, beweging op de markt is. Hè? Aan het of naar naar uh, Dus ze zijn dat dat uh, aan het verkassen. Uh, ja, dat is altijd een, uh, een kettingreactie. Als het ergens begint, dan volgt het. En uh, ik hoop van de Brom zat uh, vandaag ook ons uh, op de tribune. Ik word gefrust. En die zouden niet hebben gezeten voor, uh, voor, uh, uh, uh, voor de muziek of voor de, de, de, de rechtsachter. Hij ja, zal zeker ook met uh, Aris over naar Adam en Herm krijgen, gekregen. Want die, glia, die, is, uh, die is verdwenen. Uh, dus misschien uh, zat hij nog voor Adam Herra, Herm. Dus we weten het van niet. wat het maar af. En uh, wij hebben aangegeven dat wij principe uh, de, de flexie bij elkaar willen houden. En ja. ja, als er een microfoon op prijs telefoon is betaald, ja dan wil dan, dan, dan je er ook wel eens af van. Ja. Maar Gert-Jan, als, als je hem hebt gezien, dan, dan heeft iemand anders van Azet hem toch ook gezien. Dan is er toch wel even contact geweest. Dan weet je toch wel van wie die daar zat? Of uh, werkt dat zo niet? Nee, zo denk ik dat niet. Ja. Dat zijn altijd alleen maar vermoedens, hè. En die, die mag je wel uitspreken. Maar eh, uh, van der zo van de golf zelf Maar uh, ik, zal, ik zal hier en daar ook gaan kijken. En kijken we ook met een bepaalde bedoeling. Dus dat ja. met andere vrienden ook. Ja, ja. En, en klopt het dan wel dat Kali eventueel. Uh, want die is natuurlijk niet zo duur, want zijn contract loopt af. Uh, dat Kali een eventuele opvolger zou kunnen zijn voor Maher als die gaat? Nee, als je een beetje goed ingevoerd bent, dan speelt Kali controlerende middenvelder en Adem. Maar hij speelt aanvallen met middenveld. Er zijn ja. posities behoorlijk verschillend dat zijn. Als controlerende middenvelder heb bij Marcus Hendricks, die hebben pas en we zijn er heel tevreden over. Oké, dus dat is geen optie. Duidelijk. Goed, um, dankjewel. Uh, nog veel uh, succes, werk ze, aan uh, de voorbereiding op de tweede zelf daar in Belek. De groeten. Ja, oké. Okay. Dag, Gert-Jan van Beek. Kim manuka en aal uh, get along. In Tijalf zal uh, de strijd om de Europese Allround-titel... komend weekende vooral gaan tussen Sven Kramer en Jan Blokhuizen. Zo is de verwachting. Maar Iwan Skobrev is er ook. De Rus zegt voor de titel te gaan, maar heeft tot dusver een belabberd seizoen. Voor Skobrev telt maar één ding. De Olympische Spelen die over 13 maanden in Sochi worden gehouden. Een reportage van Stefan Dalebout. In de hal naast die half doet Ivan Skobrev zijn cooling down na de training. Nog twee dagen en dan begint het EK Allround. Een toernooi waar hij aan het begin van dit seizoen nog niet zoveel waarde aan hechtte. Maar de resultaten van Skobrev vallen tegen. Skobrev is op zoek naar vorm en dus zijn de kaarten opnieuw geschud. Succes op dit EK zou meer dan welkom zijn. En at least they want to show one of the best skating this season. Het kan verkeren. Twee seizoenen geleden, het jaar waarin Sven Kramer er niet bij was, won Skobrev het EK en ook nog eens een keer het WK Allround. Maar de macht is gegrepen door Ivan Skobrev uit Rusland. Het is, Hij kan dus ook veel. echt een bedreiging worden voor Sven Kramer. Maar Kramer kwam terug. En van een bedreiging van Skobrev was nooit echt sprake. Op het eerstvolgende WK in Moskou notabene moest Skobrev zich na drie afstanden gewonnen geven. Skobrev werd vijfde. En ook dit seizoen loopt het maar matig met Skobrev. Of eigenlijk gewoon slecht. Op de 1500 meter in Astana werd hij negentiende. Pas nu... Komskobrev met een verklaring. Uh, actually I had a problem with my personal contract. I was raised for Cheripovets. It's kind of small city in Russia and uh, it wasn't enough money to pay me and we actually we stopped to pay me and first two months I spent you know for looking for new sponsors new cities. And... Skobrev toch geen onlastige schaatser die bovendien gesteund wordt door president Putin, zegt sponsorproblemen te hebben gehad in de afgelopen zomer. Daardoor werd hij niet meer betaald. Skoberev moest op zoek naar een nieuwe sponsor en kon pas in juli bij de ploeg aansluiten. Hij trainde als een dolle, maar piekte te vroeg. In augustus en september is het verhaal van Skoberev. Maar ja, toen waren er geen wedstrijden. Daarna ging het bergafwaarts. Nastana was terrible, so that's actually maybe that's why it happens like that this season. But then I had a break and now I think. Alle systemen rechchargeerd en ik ready to skate fast again. Dus we zullen zien. Alle systemen zijn weer opgeladen. Schokobrev zegt klaar te zijn om weer te vlammen. Toch is er ook een ander geluid. Het geluid van coach Poltavec, Costa Poltavec. Hij ziet Schokobrev hier in Heerenveen. Nog niet de sterren van de hemel rijden dit weekend. En dat hoeft van hem ook niet. Je moet wel gewoon een klein beetje rel relativeren en kijken gewoon, uh, wat kan beter. Maar je moet dan gewoon echt op resetstand gaan om te kunnen gewoon verder doorgroeien. En dat, uh, ja, dat zal je gewoon niet ontkennen dat het uh, Olympische jaar en Olympische seizoen veel, veel meer waarde met zich meebrengt en meer focus. En dat geldt voor. Nou, ik denk dat het uh, voor de heel veel atleten van de voormalige Oostblok en voor Amerikanen geldt. En als je dan naar dit seizoen kijkt, dan lijkt mij dat de wereldkampioenschappen afstanden in Sochi... voor Skobrev het belangrijkste zijn, het piekmoment. Uh, ja, dat zal ik niet ontkennen. Dat, dat wordt naartoe gewerkt. En uh, de alle andere toernooien en de wedstrijden, zeg maar gewoon de tussenstapjes, tussenstationen waar, waar je... Nou, eigenlijk, uh, ja, door de middel van die wedstrijden groeit in de loop van de tijd om te kunnen gewoon, uh, maximaal goed presteren op de WK afstanden. Want daar zal de generale repetitie voor de spelen zijn in Sochi. De baan is twee weken geleden voor het eerst voor wedstrijden gebruikt op het Russisch kampioenschap Allround. Won Skobrev alle afstanden. De tijden waren matig, maar dat lag aan het nieuwe vuile ijs, zeggen de Russen. Nee, Skobrev is vol vertrouwen over zijn vorm en zeker niet bang voor Kramer en blokhuizen. Uh, I mean, 1500, 500, it's normal. I can beat them easily, I think. Not easily, but I can beat them. So, but 5K, what I saw on Dutch trails, it's something special because nobody skated that fast before on a sea level. And, uh, I think that's our... Ook al liet de Kramer en Blokkenhuizen op het NK een hoog niveau zien... ...Skobrev denkt dat alles mogelijk is. Op de 500 en 1500 10, meter zal hij ze verslaan. De 5 en 10 zullen lastiger worden. Het probleem is uh, 5k en 10k. We zien wat er gebeurt. Maar ik denk dat het allemaal is. Eén verhaal en je So uit. Dus je moet nog steeds be focused op de distance. En probeer je eigen race te skaten en ze te verslaan. Ja, zo is het. Ivan Skobrev was dat. Die gewoon zijn eigen race gaat rijden... en gaat kijken of hij hem kan verslaan. Of hij ze kan verslaan. Goed, dan uh, Martina Sablikova. Die zal dit weekend op het Eco-Round... de belangrijkste buitenlandse concurrenten zijn van Irene Wüst. Maar Sablikova heeft last van haar rug. Of deed vandaag op de training in ieder geval voorkomen... alsof ze daar last van heeft. Wüst zelf heeft al maanden last van infecties. In haar neusholten. Bert Maalderink die praat met haar. Heb jij vandaag Sablikova gezien? Ja, ik heb wel iets van gehoord dat ze last van de rug schijnt hebben. Maar ik heb het verder niet gezien. Ik was natuurlijk ja, stukje vind... gefocust op mijn eigen training. Dat lijkt wel een oude vrouw. Oh, oh. hopelijk valt het mee. En ze kan ze gewoon, zoals uh, ze morgen wel weer in de rond schaatsen, denk ik. Of is het altijd wat met haar? Ja, maar, meestal wel. Maar Ach, meestal valt het wel mee. Dus ik hoop dat deze keer ook meevalt. Of is dat met jou ook zo altijd wat? Nou ja, dit seizoen wel een beetje. Hè? Dus, uh, nou ja, het is elke keer hetzelfde. Maar, nou uh, ja, goed... Uh... Als het goed gaat en ik ben fit, dan rijd ik ook hard, zoals afgelopen weekend. Dus, uh, ach, uh, zorgen dat ik fit blijf, dan is niks aan het handje. Ja, en dat neusje? Ja, ja dat, is, uh, <laughs> dat is een beetje het probleem, maar uh, ja, ik doe er alles aan om te zorgen dat ik uh, gewoon uh, lucht krijg en dat de boer uh, daar uh, rustig blijft. En uh, ja, als, ik, als dat zo is, dan weet ik gewoon van mezelf dat ik heel hard kan schaatsen. Ik bedoel, dat heb ik op round laten zien. Ik heb vorige week op het enkele sprint laten zien en vandaag in de training ging het ook goed. Dus wat dat betreft heb ik er alle vertrouwen in. Ja, maar het is wel duidelijk waar het probleem dan zit. Het probleem zit niet op de korte afstanden, maar op de lange afstanden toch? Nou ja, ook dat. Ik bedoel, op het enkele aan rijken 4 0, en 7-0, Dus ja, dat is, uh, is ook niet zo'n probleem. Dus uh, nee, dat, dat, ik zie, voorzie eigenlijk geen problemen. Het enige is dat ik gewoon uh, moet zorgen dat ik uh, elke ochtend uh, gezond en fit naast mijn bed komt te staan. Dan ja... Uh, dan, uh, yeah. Er kunnen hele mooie dingen gaan gebeuren dit weekend. Ja, want jij ziet jou wel als Europees kampioen? Ja, ik ben wel een van de kansen. Ja. Hoe vaak ben jij Europees kampioen geworden? Ja, pas één keer. Ja, dat is toch gek? Want we denken toch allemaal, buurt en kramen, ach, Europees kampioenschap, dat lukt wel. Maar één keertje maar, hoe kan dat nou? Ja, één keer Europees kampioen en drie keer wereldkampioen. al. Dus uh, Wat dat betreft is dat, uh, is dat wel een score die ik liever zo heb dan andersom. Maar, um, ja, hoe kan dat? Ja, weet ik niet. Ik ben denk toch nog net iets beter in februari. Maar uh, ach, het is dit weekend wel lekker in Heerenveen. Vol 10 half, dus... Ja, maar weet je nog hoe de uitslag was bij het vorige EK hier? Ja, toen uh, was ik uh, ziek, dus toen was ik zesde. Geen enkele Nederlander op podium? Nee, klopt. Paulien was vierde, ja. Dus dat is ook nog weer geen garantie dat het hier uh, fijn thuis in Heerenveen is? Nee, maar het wordt wel uh, mijn negende EK. En het wordt mijn derde EK in Heerenveen. Dus uh, drie keer scheepsrecht, zou ik zeggen. Zo sta je er ook in, van uh, allrounder in Veen, ik moet hier winnen. Nou ja, ik moet, moet is, uh, ik mag hier winnen en ik wil hier heel graag winnen. En uh, ja, tuurlijk, ik bedoel, er is eigenlijk niks mooiers dan uh, winnen in Veen. Ik bedoel, als we terugdenken aan 2007, WK, dan, uh, ja, dan krijg ik nog steeds een grote glimlach op mijn gezicht. Dan is het nog steeds genieten, dus... Uh, Want dat was ook hier. Dat was ook hier, dus uh, nee, ik, ik heb er gewoon heel veel zin in. En wat ik zeg, ik, uh, ik voel me goed, De schaats gaat hartstikke goed, technisch loopt het lekker en, ja, als ik gewoon fit blijf, dan, uh, dan denk ik zeker dat ik kansen wil op de titel. Van de van Foreigner was de laatste van vanavond. Even ter overweging geef ik er wat berichten mee. Chelsea staat in de halve finale van de league. Flink op achterstand tegen Swansea. Chelsea verloor vanavond thuis met 2-0. Bij Swansea begonnen Michel Form, Dwight Tiendalli en Kenny Augustine op de bank. Tiendalli viel na ruim een uur in. Bradford City won gisteren in de anderhalf finale op eigen veld met 3-1 van Aston Villa. De returns zijn over twee weken. In Spanje heeft het virus Maduro zich met Sevilla geplaatst voor de kwartfinale van de beker. De return tegen Mallorca werd weliswaar met 2-1 verloren, maar de eerste wedstrijd had Sevilla al met 5-0 gewonnen. Real Madrid speelt momenteel tegen Celta de Vigo en staat met 2-0 voor. Celta won het eerste duel met 2-1. Dus als Celta er nog eentje in weet te prikken, dan wordt er verlengd. Morgenavond speelt Barcelona tegen Córdoba. Thuis. Uit duel wonnen ze al met 2-0. Goed, tot zover. En dan is langs de lijn zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Clary Polak. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag. Visite, visite, een huis vol visite. Om Jok had spontaan een meegebracht. En daarna kwam Joke met de karaoke... Zo werd het later en later die Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is. Bob, daar kun je mee thuiskomen. De strijd barst los tussen onze topschaatsers en de internationale top. Het essent ISU EK Allround. Op 11, 12 en 13 januari in Thielverenveen. Die afkleurt oranje, zodat onze schaatshelden kunnen vlammen. Tickets vanaf 32.50. Ga naar Primera of schaatsen.nl. Maak het mee. Dit is Radio 1.